De therapie van de zorginstelling Different voor homo's is geen anti-homotherapie. Dat antwoordt minister Schippers op Kamervragen. Ze baseert zich op een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de instelling. Twee weken geleden ontstond ophef over de therapie van Different, die door verzekeraars wordt vergoed. De minister zegt nu dat de therapie niet gericht is op genezing van homoseksualiteit. Als bij de inspectie alsnog melding wordt gemaakt van zo'n behandeling, zal de inspectie dat natrekken en maatregelen nemen, al dus Schippers. Het dodental als gevolg van de kou in Europa is opgelopen tot 60. De koude golf heeft in Oekraïne aan 30 mensen het leven gekost. De meeste van hen waren dakloos. Oekraïne heeft het leger ingezet om te helpen met noodopvang van daklozen. In Polen kwamen zeker 21 mensen om het leven. Een aantal van hen stierf door koolmonoxidevergiftiging... veroorzaakt door kapotte kachels. In Groot-Brittannië is een voormalig topman van de Royal Bank of Scotland... zijn riddertitel kwijtgeraakt... Het gaat om Sir Fred Goodwin, die als topman verantwoordelijk was... voor de overname van een deel van ABN AMRO. Die overname pakte verkeerd uit... en de Britse overheid moest 45 miljard pond investeren om RBS te redden. Goodwin werd in 2004 geridderd, juist vanwege zijn enorme drang naar uitbreiding. Als topman van de Royal Bank of Scotland deed hij de ene overname na de andere. Het weer, het is vanavond en vannacht helder. Minima van min 6 tot min 11...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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast maakte in 2005 indruk met zijn boek Kook. Waarin hij beschrijft hoe hij de duivel van de verslaving van zijn schouders schudt. En toen kondigde hij al aan dat hij ooit een echt boek zou schrijven. Een roman dus, en die ligt nu voor ons: Het meisje met de mooiste heupen over vriendschap, liefde en verval en vooral over een man die bang is kinderloos te blijven. Hier is Ad Fransen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Ad Fransen, als je jarenlang zelf interviews hebt afgenomen als journalist... je hebt jarenlang voor uh, HP De Tijd gewerkt... hoe is het dan om op die aan die andere kant te zitten? Uh, nou, prettig. En, uh, ik laat me altijd verrassen... Dus, uh, en Dus nou, Aangezien ik het uh, klappen van de zweep een beetje ken, ben ik ook wel een beetje op mijn hoede altijd. Dus, uh... Op je hoede. Want wat zou er kunnen gebeuren? Uh, uh, nou, ik luister wel eens naar jou. Je bent, je bent een goede interviewster, vind ik. Dus uh, rechtstreeks. Dus ik verwacht er altijd wel wat van. Ischa Meijer zei altijd, dat weet jij natuurlijk ook, uh, dat uh, de interviewer <coughs> eigenlijk altijd die vragen stelt, die hij eigenlijk zelf zou willen stellen of zelf gesteld zou willen krijgen. Hoe bedoel je dat? Dat de interviewer die hij zelf gesteld zou willen ja, krijgen. Ja. Dus oh ja dat, dat zag ik vroeger ook wel altijd. Dat ik, uh, ik interviewde ook mensen om, om uh, de vragen die ik uh, over mijn eigen leven had uh, ook te stellen. Dus, uh, dus eigenlijk, <lacht> ik weet niet hoe jij dat voelt... maar je bent een beetje complementair bezig. Hè? Dat is een hmm. puzzelstukje. puzzel aan het leggen. Dus elke keer als ik iemand had geïnterviewd... als hij heel interessant was dan... dan dacht ik, Hé, daar heb ik wel wat van opgestoken. Dat... Uh, en welke vraag kwam dan telkens malen terug? Oh ja, God. Um, um, nou, hoe, uh, hoe hou je het vol? Het leven. Of in de liefde? Hm. Ja, Eerst in de liefde en dan daarna in, dan in het, het leven. leven ja, ja, of... Uh, nou... Het um, ging ook wel vaak over werk, hoor. Dat, uh, ik bedoel... Uh, over faalangst, bijvoorbeeld, vond ik ook altijd een hele goede vraag. Want, uh, want ik interviewde vaak kunstenaars mm -hmm. of uh, schrijvers... Ja. en dan die, die gooi je iets naar buiten op een gegeven moment. Die moeten iets naar buiten brengen. En of ze dan niet heel bang waren voor, uh, voor de ontvangst. Of, uh, Dit allemaal ter voorbereiding op het feit... dat Ad Franse zelf schrijver zou worden. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Zat dat altijd in je achterhoofd? Nou, ik denk wel dat ik altijd wel... Uh, uh, ja, ik, ik, nou, ik wou eerst dichter zijn. Hè? Natuurlijk, zo begin je mm -hmm. als op de middelbare school. En, in uh, Heerlen. Ja, in Heerlen. Ja. Maar ik wou ook graag in een bandje spelen. Ik, was ook, uh, ik wou ook muzikant zijn. Ik wou echt heel veel. Ik wou ook politicus zijn. Maar, maar dat schrijven zijn zat altijd wel in mijn achterhoofd. En, uh, nou, en wat als, je dan, als, het, als het je dan niet lukt... om, zoals in mijn geval, ooit uh, je gedichten niet gepubliceerd te krijgen... Mm -hmm. Of uh, uh, als, als je niet de discipline hebt, zoals veel andere hele goede schrijvers wel hebben... om er echt voor te gaan zitten om een grote roman te schrijven... dan word je maar journalist, want dan kan ja. je ook schrijven. <laughs> ja. En dan maar wachten totdat die discipline er wel komt. Ja, ja. ja. nou ja, ik was... Maar niet. wat hebben de dichter, de schrijver en de politicus gemeen? Um, ach, in die, in die tijd, uh, zeg maar de jaren zeventig... Was ik, was ik volstrekt ontevreden over mijn omgeving. En uh, dat speelt zich dan ook in Heerlen af. En ik kwam te wonen in uh, zeg maar, een van de eerste Finex-locaties uh, van Nederland. En er was helemaal niks te beleven voor de jeugd. En uh, ik dacht, nou, nu moet ik me engageren, ik moet iets voor mekaar krijgen. Dus stookte ik de gemeenteraad van Heerlen met allerlei plannen. En, uh, en uh, gedroeg me vrij rebels mm. en, dat was mijn vorm van politiek bedrijven. Ja, ja. Uh, en in die zin, uh, rebelsheid heeft wel iets te maken met, uh, volgens mij, met poëzie. Poëzie doe je ook aan een soort. Ja, is het toch een daad van rebellie, hm. denk ik. Ik dacht eerder aan het podium, de zichtbaarheid. Uh, ja, nou, ja, aandacht bedoel je. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, laten we het gewoon aandacht. Doen. Ja, tuurlijk, elk nou. mens snakt daarmee. Aandacht krijg je als Fransen in het komende uur zeker. Uh, ja. Vette aandacht. Nee, maar ik ben misschien wel een aandachttrekker. Ja, dat kan. Hm. Goed, uh, vanochtend, ik geloof dat het rond half één uh, was, werd bekend dat uh, Duska Meising is overleden, ja. uh, schrijfster. 64 jaar is ze geworden. Gisteravond is ze overleden. Uh, complicaties bij een moeizame uh, operatie. Uh, we gaan eerst even naar uh, collega uh, Kenneth van Zijl... Uh, jarenlang presentator van het programma Knetterende Letteren bij de NTR... en werkzaam voor het boekenprogramma van Abdelkader Benali. Goedenavond, Kenneth. Dag jullie. Hallo. Hoi. Vijf dagen geleden heb je Duska Meising nog gesproken, begreep ik. Ja, vijf of, of acht dagen geleden. Ik, uh, ik weet bij niet meer waar ik haar voor belde, maar ik had ze even nodig... en toen bleek dat ze in het ziekenhuis lag... En uh, voordat ik verder kon gaan zei ze, ja, ja Kenneth, ik, um, ik ben heel slecht en uh, je hoeft niet langs te komen, maar stuur mij wel een kaartje, maar dan moet je wel zorgvuldig uitzoeken. <laughs> Weet je, dus het was gewoon ze had uh, ja, een soort regie in handen eigenlijk en uh, ja, typisch douska zou ik zeggen. Ja, ja, je ja. Ook geen zielig doelerij of... Uh, scherp. Nee. Ja, ja, scherp. En, Grappig. Uh, ja, dit, dit, dit, zo, zo staat het ervoor. Ja, ja. En wat voor kaartje heb je uitgekozen? Want die moest je dus met zorg uitkiezen begrijp je? Ja, ja, ja, ik heb ik heb een ets van Gérard de Peligieu uitgekozen. Dat is een, uh, een Zwitserse uh, graficus. En ja, goh, ik vond ik vond het mooi. En, ja. Uh, ja, ik, maar ik weet helemaal niet of ze dat überhaupt nog gezien heeft. Ja. Dat is een beetje een beetje gek, want ik had er geschreven van. Je hebt mij wel eens gezegd, Duska... dat je dat je niet sterk bent, maar wel taai. Dus ik, ik neem aan uh, dat we elkaar binnenkort weer treffen, maar dat. Uh, ja, nou, dat, dat gaat dus niet door. Maar ze lag toen dus al in het ziekenhuis? Ja, ja, ja. ze lag uh, al in het ziekenhuis, ja. Ja, ja ze had natuurlijk uh, ontzettend veel maleur de afgelopen jaren... Met, uh, met haar lever in ieder geval... Mm -hmm. Uh, ja, willen we dit allemaal horen eigenlijk? Ja, nou ja, ja tuurlijk. Uh, Ad Franse knikt ook. <laughs> ja? Dat is algemeen bekend. Ze had een stevig alcoholprobleem. Ja, nou, daar was ze wel. Ze, ze probeerde dat althans. Ja, God, een, een alcoholist drinkt altijd tomatensap, natuurlijk. Dus da daar herken je ze. <laughs> uh, maar uh, uh, ze probeerde dat wel. En, en als je dan beide was, dan. Dan, ja, dan zat ik een glas wijn te drinken, maar dat leek azijn, omdat zij natuurlijk een glas water had. Maar dan weet je uiteindelijk, uh, als ze vond dat ze een goed stuk had geschreven, dan, dan, uh, of een verhaal, of een deel van een verhaal, dan zei ze: Nou, dan, dan trakteer ik mezelf op een glas. Maar ja, dat is, volgens mij bleef dat niet bij één glas. Dat is dus, ja, ja. ja zo dus. Goed, Doeska Meising, de auteur. In 2008 hè, kreeg ze uh, uiteindelijk uh, de ACO Literatuurprijs... voor haar boek Over de Liefde. Is dat ook haar belangrijkste boek, vind jij? Jeetje. Um, nou, ja, de belangrijkste boek, dat, dat weet ik niet. Ze is in ieder geval wel mee uh, doorgebroken. Maar uh, De Tweede Man is natuurlijk, is natuurlijk ook een heel belangrijk boek. He, dat dat, dat de, de, het thema zou kunnen zijn dat de tweede man of dat de eerste man eigenlijk altijd kan kan zegenvieren en, uh, en, en kan pronken mm -hmm. dankzij de tweede man ja en, uh, prachtig boek in 2000 is dat volgens mij verschenen zeg ja, ik uit mijn hoofd ja in, ja. in 2000 en en het, het aardige is is dat ja dus is dan tweede man maar misschien zou je kunnen zeggen dat Duska in de schrijversfamilie Meising de, altijd de tweede is geweest. Uh... Geer de Meising? Ja, Geert de die, die, die, die, ja, die, die is als eerste gedebuteerd. Terwijl Duska schrijver wilde worden, uh, kwam Geerten met, met uh, als eerste met een boek. Dus trouwens wel heel grappig. Hier staat uh, er is een boek dat ze samen hebben geschreven, uh, Moord en Doodslag. Mm -hmm sowieso al een wonder dat dat is uh, verschenen. Want ik heb ze beiden geïnterviewd over dit boek. Ja. Maar wel na elkaar. Want ze, ze wilden dus niet <lacht> bij elkaar. Dus in de studio. Twee citaten voor in het boek. Weet je, dus, nou ja, goed. Maar in ieder geval ja. bestaat dus... Hij, he, hij, dat is dus Geerten, had de boeken gelezen die hij mij had zien lezen. Hij volgde de literaire passies van mij. En toen hij aankondigde ook schrijver te willen worden... en er van kapitein ter zee geen sprake meer bleek te zijn... hij wilde kapitein ter zee worden... was hij degene die de eerste stap... Uitdeelde Niet ik, hè. hij debuteerde. En toen hij zijn polsen doorsneed... Uh, was hij degene die er tussenuit wilde diepen. Niet ik. Ik wilde het hem gewoon verbieden. We zouden wachten tot ik hem gedood had. Ja, nou, een gezellig zo... familieleen. Ja, er is een ongelofelijke rivaliteit uh, tussen die twee geweest. Maar ik, ja, je krijgt het idee dat, uh, dat Doeske altijd is tegengewerkt. Uh, en dat dat dus de bron van haar schrijverschap is geweest. Tegengewerkt door haar familie. Ja. Zij kon niks, zij was niks. Uh, ze was leraar en, en, en, en die, die moeder van haar die, uh, die heeft haar eigenlijk altijd gekleineerd. Wat kun jij nou helemaal? Neem een voorbeeld aan je broer, weet je, zo, dat, dat werkt. Dankjewel, Kenneth van Zeil. En het is goed dat je over uh, die moeder uh, vertelt. Want in 2002 was het dat ze hier te gast was in, uh, in kunststof. Uh, het ging toen met haar over uh, de roman 100% Chemie. Waarin uh, de moederfiguur telkens inderdaad zegt van hoe kan je dat nou weten? Hoe kom je daar nou weer bij? Wat haar moeder dus ook altijd uh, bij haar deed. En dan stel ik haar de vraag... ga je dan eigenlijk niet twijfelen aan jezelf, Meising? Ik twijfel aan alles wat ik verzin. Oh ja? Maar ik ga sterk... Ja, wat je verzint. Ja, of wat ik... Wat ik uh, ja, als je iets zegt... en uh, het antwoord is bijna stevig... Als van hoe kom je daar nu bij, douchepinst? Doe spinst. doe spinst. Dat was een uh, gevleugelde uitdrukking. En dacht ik, ja, ik heb het toch echt gezien? Ik heb het toch echt gezien? Ik heb het toch echt gehoord? En wat doe je dan als kind? Ja, dan denk je van, ik heb het gezien, ik heb het gehoord... en jullie kunnen barsten. Dus het maakt je heel onafhankelijk. <klaar> Doeska Meising in uh, 2002. Uh, ken het nog even heel kort. Uh, er komt een... Oh, oh, hij is verdwenen. Nou, dan meld ik gewoon zelf, uh, uh, want dat is al geheel bekend inmiddels... dat er een, een nieuw boek, uh, dus postuum nog, een roman zal verschijnen... van oh. Doeska Meising, het Kalgomkind. En uh, het ja, boek, boek zou uh, gaan over het kind van Xandra Schutte, uh, haar geliefde. Uh, benieuwd, uh, jij kent haar dan? ook, hè? Nou, ik heb er wel eens een paar keer ontmoet en dan... Had Fransen, zeg ik nog even voor de ja. mensen die later zijn ingeschakeld. En toen was het nog helemaal koekenij met haar broer. Want, uh, maar dat is al een tijd geleden. Net nadat Geert een, een poging tot zelfmoord had gedaan, een serieuze, heb ik Geert een opgezocht op Sicilië. En daar was zij ook met Sandra Schutten. Dat hebben we hebben gezellig samen gegeten. En van rivaliteit geen sprake? Heb je nou, dat niet ik kunnen denk die, die, die, Ja. Geert en heeft ook last van Rivalit. Ze hadden zelfs nog een broer. Of ze hebben nog een broer. Die wilde ook schrijver worden, volgens mij. Het was Ach, oh, een... die arme. Die hebben, daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Nee. Maar um, ik, vind het ook een, ja, ik vind het ook wel een interessante schrijfster eigenlijk. Want uh, iedereen, dat boek over de liefde, dat, iedereen heeft dat als een soort sleutelroman geïnterpreteerd. Mm -hmm. Maar het is ook een heel mooi boek. Ik heb er vandaag nog eens een stukje in gelezen. En met name een, het tweede hoofdstuk vond ik, vond ik altijd heel sterk. Dat heet Requiem. En het gaat, gaat een beetje over. Nou ja, um, dat je ouder wordt en heel veel vrienden verliest. En uh, daar voert ze de drie gratie op. Verdriet, verlangen en... Um, uh, ik had het nog opgeschreven. Verlies? Verlies, ja, precies. Verdriet, en, verlangen en, en verlies. verlies. Ja, en dat is heel mooi dat je... Um, ja, dat, het, dat er steeds meer afgaat en niks meer bijkomt. Uh, daar gaat het boek ook over, eigenlijk, over hm. de liefde. Ja, en daar gaat jouw boek voor. Ja, de, ja ik vond op. het wel herkenbaar. Ja. En, en ergens, want we hadden het net... Uh, ik dacht eigenlijk al dat ze waarschijnlijk geopereerd zou zijn aan de lever, Want uh, ze heeft hard geleverd, zeg maar, heel, mm -hmm. heel erg hard geleefd. Mm -hmm. Wat op zich heel mooi is. Maar En dat boek staat ook... Um, daar zegt iemand, en over de liefde zegt dan... Um, je moet niet zeggen... Uh, wat hebben we al lang geleefd? Je moet zeggen, wat hebben we al veel geleefd? En dat vind ik echt wel, vind ik wel heel mooi ja. van haar. Ja. Ja, dus als, het dat, als dat ook haar lijstpreuk is... dan heeft ze dat wel waargemaakt, vind ik. En, uh, ja, ik denk dat we wel een bijzondere schrijfster mee verliezen. Ik weet het zeker, ja. Goed. Doeska Meising, we zullen nog uh, over uh, haar horen en lezen. En uh, dat boek hebben we dus nog uh, te goed, Het Kauwgomkind. Ja. De tegel ligt daar uh, voor jou, Ad France. Het is uh, zeven jaar geleden dat je hier uh, mm -hmm. ook was. Toen na aanleiding van je roman Kook, uh, ja. uh, een, een ego-document over je kookverslaving, die jarenlang. Uh, uh, nou, je hebt ook hard geleefd, zullen we ja. maar zeggen, veel ja. geleefd. Ja. En um, toen schreef je op je tegel: You only live twice. Maar in het Nederlands: Je leeft maar twee keer en uiteindelijk drie keer. Schreef ja. je erop. Ja. Uh, maar nu heb je echt wel een paar uh, tegelspreuken in je nieuwe roman. <laughs> Bij jullie in de keuken in Heerlen stond, hing een tegel zelfs. Kibbel Noord, het leven is te kort. Ja. Nou, daar hield die je ouders zich niet echt aan, begrijp nee, ik uit je boek. Nee. Uh, maar welke ik ook heel fijn vind, is: Je moet niet meer willen klimmen als de afdaling eenmaal is ingezet. Ja, dat is. Uh... Welke sportverslaggever was het? Weet ik niet meer. Maar ik vond hem wel. Soms zit ik voor de televisie. En dan, um, dan hoor ik iets. En dan schrijf ik dat ook meteen op. En. Um, en betrok ik het ook op mezelf natuurlijk. Ja, uiteraard. <laughs> Want. Uh, ja, het gaat over. Die zin komt voor. Uh, tijdens een fietstocht. die ik maak met het meisje met de mooiste heupen. En een die... ontzettend lekkere kont ook. Ja, en, en, en, een, en een stuk jonger. Dus de, de fiets eigenlijk een hele. Ja, vermoeiende. Uh, Knorrige en uh, uh, fysiek niet meer helemaal uh, fitte man achteraan. Die, uh, het is eigenlijk een beetje symbolisch bedoeld. Hè? Hij, is al, ja, hij, komt, hij, hij kan niet meer aanpikken bij haar. Dus, uh, die vrouw is 20 of 22 jaar jonger. Dus uh, daar wordt hij echt uh, geconfronteerd met... Met dat de afdaling wel eens ingezet, ja. En dat klimmen me erg in Nou, over die afdaling uh, ja. gaat het. Uh, en uh, uh, ik meld nog even, Ad Franse, een uh, leven lang journalist. Was journalist, is journalist? Hoe, hoe zou je het zelf doen? Ah, ja, ik doe nog wel een beetje, maar. Um, wat zal ik zeggen? Ik, uh, hoe de drang tot de journalistiek is, wel, is, is, is best afgenomen. En waarom? Je begint er ook heel vies bij te kijken. Ja, nou, ik denk, eh, bij, bij HP De Tijd ben ik geëindigd eigenlijk met een burn-out. Dus heb ik een jaar eh, bijna niks gedaan. Daarna gingen ze daar reorganiseren en dacht ik, nou, oké. Okay, het doet me eigenlijk helemaal niks om hier te vertrekken. Mm -hmm. uh, dat was een teken, denk ik. En um, ik wilde graag boeken schrijven. Um, nou, dat heb ik dan de afgelopen twee jaar van dit gouden Handdruk van HP De Tijd gedaan, zeg maar. En nu zou ik eigenlijk toch weer een beetje aan de slag moeten, want... Uh, er zit niet nog, nog een boek in jouw hoofd, geld is op. Ja, maar van boeken kan je niet uh, leven in Nederland. Tenzij, dat hoop ik natuurlijk van, Tenzij, achter, van harte... Je dat, dan die bestseller dat een meisje je met de mooiste heupen letterlijk een figuur gaat lopen. <laughs> ja. uh, maar, um, nou ja, ik, ik, lees, ik lees nog wel de kranten en ook de bladen. En dan denk ik, moet ik dit weer gaan doen? Ja? Dat, ja. Met ergernis kan je echt nee, met zoveel een beetje zuur, interview lezen. Zuur, ja, dat ook. Met een beetje zuur in mijn maag. En ook met dat ik denk van, nou... God, uh, ik bereid het wel, hoor. Dan, uh, dan, heb je, dan heb je die weer en heb je die weer. En het hele rondje heb ik zelf ook al gemaakt. Dus... En ik vind... Uh, ja, de serieuze journalistiek... Ik zou, ik zou het liefst voor de Linda willen werken nu, of zo. En waarom de Linda? Ja, dat, uh, daar raak ik altijd zo opgewekt en opgetogen van. Uh, in plaats van... Ja, ik bedoel, het zijn wel bladen die ik waardeer en nog steeds lees. Zoals Vrij Nederland of... Uh... Nog... Maar wacht even, wat heeft de Linda dan, wat VN en HP de tijd niet hebben? Nou, ik noem dat leuke journalistiek. Die zijn, die zijn ook waar, waar, waarlijk en waarachtig geïnteresseerd. Die zijn niet zo bevooroordeeld. Vind oh, dit ik. vind ik interessant. De journalist ja, bij de Linda is, is meer geïnteresseerd. Ja, dat vind ik wel, ja. En waar zit hem dat dan in? Ik weet niet, uh, misschien iets, uh, iets meer menselijk interesse. Of niet vanuit, een bepaalde, niet vanuit een bepaalde hoek of kleur, maar gewoon vanuit. Van, uh, nou, ik denk, ik denk als je de Linda in de bus krijgt. dat je ook echt bezoek krijgt van het blad. Weet je wel, dat is echt een mens. Dat, dat zijn de heb je een beste, abonnement? Dat zijn op de, de, de Linda? beste bladen? Nee, ik koop het wel. Dat zijn de, maar dat heb ik niet bij uh, opiniebladen. Is dit een open sollicitatie? Ik, nou, Yildo, ik hoop dat ze luisteren. Ik hoop dat Jill door luistert. Ja. Maar zegt dit niet veel meer nee, over jouw verhouding. met uh, jouw collega-journalisten? Nee, die... Dat, ja, oh, ach. die heb ik niet eigenlijk meer. Hm. Ik, ik, Laten ik... we het eerst even over jouw roman. Hè? Ja, precies. Um, je uh, heb het eigenlijk over een ex-journalist. Ja. ja, toch wel, is beetje mijn wel, conclusie. Ja. Ik bedoel, als je gaat zeggen van ik wil liever een beetje leuke journalistiek gaan bedrijven. Ja. Um, ja. Je publiceerde eerder uh, boeken, uh, uh, de nadagen van Gerard Reven. Nou, dat was uh, ook leuke journalistiek trouwens. Ja, hele leuke journalistiek. Ja. Maar euh, nou, zeven jaar geleden gedebuteerd met een roman, Kook geheten. Mm -hmm. uh, dat was een ego-document. waarin je dus verslag doet van de jarenlange verslaving. Um, waarmee je opgehouden bent. En nu is daar een nieuwe roman, wederom een uh, ego-document. Het meisje met de mooiste heupen. Waarin de hoofdpersoon met zijn veel jongere geliefde. Ja. terugkeert naar zijn geboortegrond. Twee, het de stad Heerlen. Alleen in het boek hebben we het niet over Heerlen, maar hebben we het over. De kapotte stad. Ja. En we hebben het over het meisje, meisje met het mooiste heupen. Ja, de ik heb niemand een naam gegeven. Nee. nee. nee. En de man in het boek, de ik figuur, heet af en toe de man met het bevoren hart. Dat ben ik toch? En één keer ad, toch? Eén wel? keer ad ergens, ja. Dat is een vergissing eigenlijk. Dat dacht ik al. God, wat Waarom ik staat niet... ad er nou op? Ja, dat is ergens. Iemand zegt iemand spreekt me aan, hè? Ja. Ja, dat is een misseltje. Maar ja, god, laat staan. Um, of een hint, kan je ook zeggen. Maar um, ja, het meisje, of het meisje dat altijd janken moet. dat Zo heet ze ook soms. Ja, als je een beetje de pest overheen. hebt. Ja. Uh, ja, ik dacht eigenlijk... Um, ja, bij de kapotte stad dacht ik... ik, ik, ga, ik het, is, het is heel eenvoudig om Heerlijk te noemen. Maar ik dacht, iedereen heeft wel een stad... Of, uh, van zijn jeugd... waar hij niet echt met moet op terugkijkt. Waar hij zijn puberteit heeft meegemaakt. En dan, ja, als je dan een stad mag kiezen waar het echt heel erg is en die je echt vormt, dan, dan moet je voor heerlijk kiezen. En dat is echt uh, zeg een maar, soort uh, ja, Oost-Duitsland-aprelle uh, letter. Alles kaal, uh, de mijnen Grijs, zijn weg, vrouw. grauw. Uh, de mensen zijn heel gelaten en uh, neerslachtig vind ik uh, nog steeds, hoor. En, uh, uh, en hoe geef haalde altijd anderen je te... de schuld uh, van alles. En uh, hoe haalde je het dan in je hoofd... om met dat meisje met de mooiste heup terug te gaan? Ja, dat, uh, in weliswaar een prachtig huis. Zoals daar je heb ik het beschrijft. ook nog wel eens over met het meisje met de mooiste heup. <laughs> hoe dat gebeurd is. Nou, um, wat dacht je van liefde? Van, uh, dat je dat doet um, omdat je allebei op een soort wolk zit... of in een soort flow. Of dat je weer helemaal opnieuw wil beginnen, want... Um, nou, wij, wij besloten dat uh, nadat, uh, hoe heet het? Nadat we, dat zij, maar wij dus, een, een misgeboorte had gehad. En we dachten, nou, we gaan nog een keer helemaal opnieuw beginnen. Mm -hmm. En um, ik kwam uit die burn-out. Of ik dacht, ik had geen zin meer in HP de tijd. En ik dacht, nou, het wordt dus tijd voor een nieuw leven. Um, zij vond haar altijd heel positief. Ze had altijd zoiets van: kom, uh, dit doen we. Um, ga mee. Volg mij maar. Hey, uh, wat klinkt dit allemaal prettig? Prettig, hè? Ja. Ja. Alleen, ik ben niet zo'n man om te volgen. Dat is het probleem. Mm, ja. <laughs> maar, uh, <laughs> en toch deed je <laughs> het? Toch deed ik het. Ja, ik dacht, nou, ik, moet, ik moet gewoon luisteren naar, naar de jeugd. Naar het... Naar het uh, uh, hoe heet het? Naar, naar het avontuur. En dus werd dat de kapotte stad. En en werd snel... dat, maar aan de rand van de kapotte stad ligt een prachtige villa-wijk. Uh, mensen die bij ons op bezoek kwamen... die wisten niet dat het hele dit ook te bieden had. En daar hadden wij een prachtig huis gevonden met een enorme tuin... Uh, waar je met gemak een zwembad in kon, zou kunnen graven. en Ja, wij, wij stoten elkaar... Aan. Ik was eigenlijk op zoek naar een tweede huisje. Om gewoon boek, boekjes te schrijven. Of uh, was af en toe uh, een journalistiek project aan te pakken. En wij zagen per ongeluk dat huis. En wij stoten elkaar aan. En voordat we wisten, zaten we daar. Ik weet niet of je dat kent. Ja. gewoon Dat je denkt van, nou gewoon doen. Ja. Ja, en ik dacht, godverdomme, ik ben 50 jaar... Uh, ik doe dit nog eens even. Ja. Maar... Um, ik wilde natuurlijk niet luisteren naar wat andere mensen zeiden. Die zeiden, ja, Ad Fransen krijgt al uh, hij mee... als hij de Utrechtse brug in Amsterdam overgestoken is. Dat... Maar het had ook goed kunnen gaan, Ad Fransen. Ja. Met een jonge geliefde ja. en, en dat fijne huisje en lekker boekje schrijven. Maar goed, de, in die, ja, die kapotte man... stad ging al snel alles kapot. Ja. Eerst even terug, want het boek zou in eerste instantie gaan over... Mijn oude vriend, het Dode dichtertje, zoals je hem noemt, toch? Dat, dat had je in je hoofd. Daarover vertelde je toen hier in mm. Kunststof van er zat nog een boek in jou. En dat was dat boek over dat Dode dichtertje, of niet? Nou, dat wist ik toch niet. Die had toen nog geen zelfmoord gepleegd. Ge mijn, mijn oude vriend, het Dode dichtertje is staat een model. Er staat een, een, een, een jeugdvriend van mij voor een model. Die ik sinds de middelbare school ken. Dus ook uit Heerlen? Ook uit Heerlem. En wij wilden allebei de Olympus bestormen en, en de panasses... om gedichten te schrijven, uh, met gedichten. En um, nou, hij is daar langer in blijven hangen dan ik. Ik, bedoel, um, ik koos op een gegeven moment een beetje de realisten weg. Hij is een beetje vastgelopen. En ik wilde, toen ik hoorde dat hij zelfmoord had gepleegd... vier jaar geleden, vond ik uh, wel 200 brieven die ik van hem had gehad. De vriendschap was al lang uh, afgelopen. Hij mm -hmm. had hem opgezegd. Waarom? Um, nou, om kort te gaan, uh, hij had al een keer een poging gedaan tot zelfmoord. En uh, toen was ik... Uh, een keer, hij woonde in Groningen. Toen was ik bij hem langs. En uh, ik zag duidelijk dat hij thuis was. Ik maakte me een beetje zorgen. Ik denk, bel aan. Hoe gaat het met je? Hij deed niet open. Um, nou, ik maakte me alsnog zorgen. thuis schreef ik een briefje van uh, beste Ad, want hij heette ook Ad. Hoe gaat het met je? je, doet, je deed niet open. En prompt krijg ik een briefje van, waar bemoei je mee? En um, uh, ik zeg de vriendschap op. Maar blijkbaar is dat een methode van mensen die al in hun hoofd hebben... om zelfmoord te plegen. Want ik sprak anderen daarvoor, daarover ja. en die zeiden... hij zei, die heeft bij mij ook de vriendschap opgezegd. Die mensen, die, ja, mensen die dat echt zeker weten... die uh, leggen een soort cordon sanitair om zich heen. Zo van, ik wil, geen, ik wil geen binding meer met het leven. Dus ik ga vriendschappen opzeggen en dan kan ik... Ik, makkelijker, uh, makkelijker dat besluit nemen. Ja, ja. ja. Dus ik dacht aan de hand van die brieven... dat boek zou eerst De Andere Ad heten, omdat hij ook Ad heten, En later al die beloftes, omdat wij nogal wat beloftes aan elkaar hadden gedaan. Misschien moet je dat trouwens even voorlezen. Want hij komt dus wel voor in, ja. in je nieuwe roman. Hij is niet meer de hoofdpersoon. Voor... Nee, maar het is, niet, het is ook niet meer helemaal hem. Maar uh, daarom noem ik hem mijn oude vrienden door de dichtertje. Oké, okay, maar hier staat een episode in. Oké, okay, ja, is goed. Wil je dat doen? Of ja, eerst je. Nou ja, ik, ik kan er nog van aan vooraf. Uh, ja, ik, ik kan zeggen. Um, um, nou, ik wou dan. Ik wou aan de hand van die brieven. Wou ik vertellen. Um, waarom. hoe het nou kan gebeuren dat hij zelf moord pleegt. en ik niet. Dus, dus die brieven. wierpen mij ook terug naar mijn jeugd. en wat ik geworden was. Dus het leek mij een, goed, een goede basis. voor een. De zoektocht naar hem leek mij een goede basis. Naar nou, de zoektocht naar jezelf. jezelf. Ja. Maar die zoektocht naar hem die, die mislukte helemaal. Want iedereen, als je dus een biografie gaat schrijven over iemand... en zeker over iemand die je heel goed gekend hebt... Ja. vertelt iedereen wat anders. Dus uh, wat Nabokov zegt... de monden van het heden vertellen je niet de waarheid over het verleden. En dat... Ja, en dat... Dus, dus, dus die ja, iemand dan zei weer iemand. Ja, en deze ja biograaf, laat dan al die verhalen. Eigenlijk naast was die gestaan, homo, op. nee, en dan was er iemand, nee, hij was de massagist Of dan was er weer, ik bedoel, uh, uh, niks klopte. Dus ik dacht, uh, <lacht> dit pad verlaat ik. Nou, ja. op het moment dat ik dat zo ongeveer besloten had, uh, werd mijn leven ook steeds turbulenter. En dacht ik, ik kan het wel bij mezelf houden voor een boek. Lijkt me heel verstandig. Ja, en toch heeft hij dus een klein rolletje in je boek gegeven. Zeker, gehad. ik ga het voorlezen. Ooit, toen ik nog in mijn oude vriend het door de dichtertje geloofde... en hij nog in mij, schreven we elkaar brieven. Hele pakken papier gingen er heen en weer. De envelop was soms bijna niet meer dicht te krijgen. De postbode zal wel hebben gedacht. Woont je soms een of andere bakvis die een penvriendje heeft? We waren het schoolplein al een tijd ontgroeid. Hadden de kapotte stad al lang verlaten. Ieder een andere bestemming gevonden in een andere stad. Die brieven hielden niet alleen de vriendschap levend... maar ook de beloftes die we elkaar hadden gedaan... Dat we geen kinderen zouden krijgen. Dat trouwen te alle tijden uit een boze was. Dat we allebei vroeg een, eind aan, vroeg een eind aan ons leven zouden maken. Dat oud worden nergens goed voor was. Dat als we eenmaal uit vertrokken waren... we nooit meer terug zouden keren naar de kapotte stad. Gezworen heb ik het. Met de ene hand op mijn hart en de andere hand op mijn kloten. Heel plechtig heb ik het ooit tegen mijn oude vriend... de dodendichtertje gezegd. En hij tegen mij. Onze werd de adem afgesneden in de kapotte stad. We snakten zo naar andere lucht... dat we elkaar op een mooie dag met veel bombardie beloofden... er nooit, maar nog nooit meer terug te keren. Dus daarin vonden jullie elkaar? Ja, In ja, de ergernis over die stad. Ja, ik zie ons ook nog, als ik dit nu voorlees zie ik ons ook nog... Want dit was echt Met gebogen zo. schouders door die stad lopen. Niet wetende wat te doen. Ehm... <laughs> um, uh, ja, het was een beetje uh, ook een beetje uh, pathetisch eigenlijk, die, die Ja. Die liefde voor de poëzie. Die man in, de man in dit boek wil niet van niks de poëzie in zichzelf vernietigen, want. Uh, en dan de onechte poëzie, zeg maar. Het, uh... Maar is die weltsmerts niet eigenlijk altijd gebleven? Uh. We spraken het meisje ja, ja. met de mooiste heupen. Dat nog. getormenteerde, ja, ja. bedoel de donkere, kant. De donkere kant. Altijd ja. op zoek naar Sprak de donkere kant. Spak jij het meisje met de mooiste heupen? Ja, oh. leuk meisje trouwens. Ja, vind ik <laughs> nog steeds ook. Ja. Ja, ja, een hele leuke meid is het. Ja. En toch is het tussen mijn handen weggeglipt. Ja. Maar goed, de, de, de, die donkere kant, de weltsmert die, die in deze andere ad en in jou uh -huh. zat toen, ja, de, die zit er, is nog, er steeds. nog steeds. En weet je antwoord op de vraag waarom hij wel besloot ermee te stoppen en jij niet? Ja, hij, um, voor zover ik heb kunnen nagaan... Uh, was zijn leven versmald tot zijn eigen uh, paar vierkante meters in zijn huis... met wat uh, met sigaretten of check en pils en televisie kijken. En... Um, nou, ik ben eigenlijk te vitalistisch voor, voor zo'n zo leven. Ik, ik heb dat schrikbeeld altijd voor me. Maar omdat dat schrikbeeld uh, altijd als een heldere dia uh, in, in, zeg maar in mijn hoofd hou. Uh, houdt het mij, of weerhoudt het mij er ook van. Ik. ik um... Ja, het is ja. een heel naar plaatje dat je schetst. Trouwens ook in, in Het Meisje met de Mooiste Heupen. Ja. Je schrijft ook veel over het verval, het ja. ouder wordende lichaam. Heel al. plastisch over vrouwen. Maar je spaart de mannelijke soort ook niet. Nee, nee dat moet wel, hè? <laughs> heel aardig van je. Als jezelf kijkt. Heel aardig. <laughs> ja. Nee, maar de, maar de angst... Kijk, ik... Ik, ik herinner me, ik kom niet meer zoveel in een café... maar ik, ik kwam wel eens in Café is in Amsterdam... en dan heb je zo'n zo vitrine, daar mag je roken... en dan zit altijd een man ergens in een hoekje... die zit te roken en, uh, met een uh, glas pils... dat elke keer als het op is automatisch voor zijn neus neer wordt gezet. En dan die blijft de hele avond en daarna gaat hij naar huis. En ik, ik zou hem wel eens willen volgen en kijken hoe hij woont. En dan denk ik, ik denk het al te weten... En dan denk ik, nou, dit is de volgende, die, waarvan straks in de krant staat... dat die gevonden is, uh, mm. omdat de buren vonden dat het zo stonk, weet je wel. Het, het, het, het, het idee dat je, dat je helemaal, ja, dat je, dat je vervalt, vervuilt, vervet... en dat je dan, dat je dan ook nog alleen overblijft. En nou, dat is dan ook een thema in mijn boek. Dat je ook geen kinderen hebt bij wie je eens even langs kan gaan of zo. Niet kan, neer, of niet kan kijken... Terugkijken op wat je echt gemaakt hebt. Of, uh, nou, dat lijkt me. Ja, dat, daar, daar staat eigenlijk mijn oude vrienden Door de dichtertje ook wel voor. En, hmm. dan, en ik denk dat omdat, het, omdat hij dat. Ja, ik denk. Misschien is het hier ook wel verstandig geweest. Hè? Dat hij denkt van. Nou, daar is het niet meer in. Dan maak ik maar een einde aan mijn leven. Dus. Dit is het. Uh, ja, want dat meisje met. En hij wordt kaal, hè? Dus zij heeft die ziekte. Die, die, die ik altijd vergeet die naam. Uh... Ja, waardoor je haar uitvalt. Valt. Dus niet gewoon een beetje haar. Nee, je uitvalt, gaat met maar... je hand door je haar en dan heb je hebt hem meteen een pluk of ja. zo, een soort grasmaaier. Ga je er doorheen. En, uh, en dat, daardoor krijgt hij het besef waarschijnlijk van. Nou, als ik, zo weer, als ik dit weer heb, deze ziekte. Uh, dit is het ultieme teken van verval. Ik kan het niet meer aan. Ik hm. uh, knoop me op. Dus. Ja. Maar jij kreeg dat meisje met uh, de mooiste heupen. die, ja. die, die langskwam. Uh, Als levensilixe bedoel je? Ja. ja. En uh, die, die grote angst. die, die je miete. dus had, hebt... Uh, kinderloos, eenzaam, ja. vervuild achterblijven. Was Zij was de oplossing voor ja. alles. Ja. In elk geval voor die grote angst. Ja. Beschrijf even hoe het ging. Ik bedoel, hoe het de, daar in de kapotte stad? Nee, ja. Nou ja, hoe, eerst eens over hoe. Deze man van in de vijftig. die twintig jaar jongere vrouw. tot zich neemt. Oh ja. Nou. <lacht> nou ja, in eerste instantie kijk ik niet zo'n le leeftijd. maar en ook wel weer wel hoor. Maar ik zag. Nou, oh, haar... ik geloof het wel. Ja, als ik een boek een beetje zorgvuldig nou, nou, kijk... lees. Ja, ja, ik... Maakt het wel uit of de betreffende <laughs> vrouw in de, in de dertig is of in de 50, <laughs> toch? Nee, je dacht ja, ja, ja, eerlijk te zijn. En wel. ik kan me er wel iets bij voorstellen. <laughs> maar ik zoek het er niet op uit, zeg maar. Mm -hmm. Bedoel, nee. Ik, ik, ik wil ik eigenlijk zeggen dat ik niet viel op haar omdat ze zo jong was, maar ze was heel leuk. En, nou, we ontmoeten elkaar gewoon in een lift. Ook heel klassiek. En. Uh, en uh, nou, ik was eigenlijk hartstikke verliefd. Weer eens gewoon uh, op je vijftigste vind ik dat heel bijzonder als je heel, heel verliefd was. Ik was eigenlijk heel depressief op dat moment. Dus ik dacht hier, hier ik laat me even uit mijn, uit mijn donkere kelder tillen door iemand. Maar ik had geen rekening gehouden met mezelf. Want uh, ik, ja, ik krijg altijd wel weer een, ik ben een beetje een grillig persoon, denk ik. Een beetje een terugval naar. En dan gaat iemand ook heel snel ontdekken dat ik. Dat ik naar een bepaald soort buien. En zij, ja, als ik het kort samen moet vatten, zij vertegenwoordigt toch voor mij het uber liggen zeg maar. Hm. Het, het, um, iemand ja, vindt er heel kwetsbaar, of vond er heel kwetsbaar. Um, huilerig, soms, maar ook. Um, Nee, dat heeft, twee, heeft weer twee kanten, hoor. Mm -hmm. Maar ik ga nu even... focus nu even op die, uh, op die dingen... Waar ik, me aan, uh, ja, waar ik me aan ging storen... of aan uh, ging ergeren. Uh, het teren en het spirituele. Wat, uh, wat volgens mij ook... meer, vaak en vaker bij vrouwen ligt... dan bij mannen. De mindfulness. Ook, waar ja. En, en dan moet je deze vreselijke rationalist... Uh, die ik ben, een cynicus tegenover je hebben... en dan... Dan, dan is dat eigenlijk alleen maar een garantie voor dat het fout gaat. En wat ik. Nou, ik vraag me dan al af, hoe kan het zo ver komen? Ik bedoel, nou, hoe dat, kun ja. je verliefd worden op een vrouw die daar helemaal van. Vraag en aanbod is. Dan, hè? Ja. Vraag en aanbod. <laughs> nou ja, het typische is. Uh, jali, dat ik. Uh, als ik dan terugkijk. Aan, uh, mijn, naar een paar van mijn vorige vriendinnen. Ja. die hadden ook allemaal zo'n hang naar. Uh, naar het. Uh, Spirituele. Spirituele, of, het, uh, of kijken wat er nog meer tussen hemel en aarde was. En blijkbaar, ja, op een of andere manier vind ik dat zo raadselachtig. Of aantrekkelijk. Dat ik daar een... oh toch wel juist? Ja, ja, ik ga er niet in mee, maar ik denk, zou dat dan... Zou dat dan het, ja, ik ben toch altijd zoek, zo, op zoek naar het raadselvrouw Zou dat dan het vrouwelijke zijn? Of het, uh... Ja, maar als je dan maar vooral op dat soort vrouwen valt... dan blijft het wel een raadsel, ja. Nee. Toch? Je zit echt mijn therapeut tegenover. Nee, helemaal me. niet. <laughs> uh, dan, dan blijft ja, dan Nee, maar iemand kan zon... er nog zo lekker uitzien als ze dat soort boeken leest. Dan ja. hoef je toch al niet meer. Dat is een beetje. Ja, nou, ja, god. Um... Of werkt dat niet zo in het hoofd uh, nee. van uh, ad Franssen? Nee, daar zitten ook net als bij elk mens heel veel tegenstellingen in. Dat je denkt, ja, nou, je denkt ook toch stiekem. Um, het zal, wel, uh, het zal op een gegeven moment wel meevallen. Je, je, je denkt ook, je kan iemand misschien nog wel... Uh, oh. een beetje kneden tot, yeah. uh, tot meer, iets meer rationaliteit. Um, dat... ja. <laughs> ja, nou, ik denk dat heel veel mensen... in een verhouding daarmee bezig zijn... maar dat dat heel dom is en heel stom om dat te doen. Ik trap er ook wel vaker weer in, maar... de kunst is eigenlijk om elkaar te laten. En uh, te slikken. En dat kan deze man niet in de boek. Of de ik, Daar ben ik dan. Ja. Want dat is natuurlijk wel de hamvraag. Ja. Waarom um, heb je wederom gekozen voor een ego-document? En ben je zo dicht bij jezelf gebleven... terwijl je uh, het allemaal de namen wel hebt veranderd. Maar ik bedoel, um, ja. het is overduidelijke ad-Fransen. Ja. Nou, ik dacht... Ik dacht um, en je hebt ook geen enkele moeite gedaan om het een beetje anders te maken. Ja, nou, soms wel. Soms is het iets hilarischer gemaakt en soms minder erg dan het was. Dus, uh, ik bedoel, het is nou, ja... Hey, nee, nog... ik bedoel dan dat het niet herken, dat je geen Nee, nee, het is, dan waar, dan... het is waar, het is, het is soms één op één. Natuurlijk, maar. het is ook heel ontzettend is ook, grappig. Het, en... Ja, het is ook wel een roman, vind ik, uh, nog steeds. Het is niet alleen maar um, een dagboek. Nee. Um, nou ja, ik dacht van, nou, als ik nou eens een boek schrijf wat misschien ook mannen gaan lezen. Of, um, terwijl vanmiddag is men verzekerd dat alleen vrouwen dit zullen gaan lezen. Maar, um, door een vrouw. Maar um, ja, ik wilde, wilde wel eens laten zien... what's in a man's mind, eigenlijk. Um, en dan, en dan, heb, dan, dan, heb, dan is het niet alleen een ego-document... dan ja. is het ook een, uh, een legio-document, zeg maar. Dan, um, ja, nou, what's in on a man's mind, in een man's ja, mind. Dus, ja, um. en, en, en het is ook een beetje het... Um, ja, en, zeg maar, een, een babyboomer in de war. Hè? Iemand die, hoe moet ik dat nou zeggen, uh, die, die voor allerlei problemen komt te staan. Zoals zijn, zijn moeder wordt dement, zijn vader gaat dood. Allemaal dingen eigenlijk waar je hele leven denk je er helemaal niet over na. En opeens gebeurt het en um, dan raak je toch aardig van, uh, van in de war. En dan denk je van nou, hoe nu, hoe nu verder? Hè? Wat mijn psychiater zei, er, komt, er gaat heel veel vanaf en er komt niks meer bij. Dus... een treurige vaststelling. Hoe ja, wil ik me dan reële... als je in de vijftig bent, je ouders gaan dood uh, ja, is heel en reële. je realiseert je van: hé, hey, daar ben ik, een man zonder kinderen. Ja. Het is ook wel merkwaardig, zeker nu ja. je ook zegt, van een leven lang niet over nagedacht. Ja, daar heb ik wel. Ja, maar ik heb misschien daar hadden we daar moeten komen terecht bij dat uh, te hard leven. Ik heb ik heb mijzelf ook een tijd lang voorbijgeleefd, denk ik. Die toen, kijk, je, hebt, je hebt heel veel vrouwen die, denken, die beginnen op de 39e te denken van... Oh, oh. Oh, ik heb <laughs> geen kinderen. Ja. Oh, en ik heb nog uh, hoeveel eitjes? Uh, nog twaalf of zo, weet ik veel. Opschieten of uh, laten invriezen. Um, en, en dit gaat ook over een man die, uh, ja, die echt eigenlijk wel een beetje laat is met deze gedachten. Uh, en, dan, en, dan, en dan erachter komt, nou, nu ben ik 56. Want dat ben ik nu. Um, die denkt, nou, als ik nu nog een kind moet, uh, moet krijgen, dan wordt het wel heel pathetisch. Dan, uh, dan word ik niet uh, alleen vader, maar ook grootvader meteen. En, en dan moet hij zich niet beklagen, maar dan moet hij eigenlijk zichzelf de schuld geven. En zeggen van, nou ja, jongen, daar had je eerder aan bij moeten stilstaan. En doe je dat? Nu. Ja, jezelf de schuld geven. Ja, dat, ik denk wel dat ik, dat ik me ook in dit boek aardig... Uh, zelf tegen het licht houdt? Ja. Of heb jij niet in. De... Ja, je bent uh, behoorlijk openhartig. Ja. En, en, en, en, maar. De, en, en inderdaad ook wel zelfkritisch. Ja. Ja, want. Uh, nou ja, een vriend van mij zei. Uh, elke keer als je denkt dat je te ver gaat, dan. <laughs> Vooral ten opzichte van vrouwen. Ik, denk dat, ik, ik, ik dacht even van na dit boek kan ik misschien mezelf maar beter begraven een week. En, uh, ja, maar, niet maar die bestseller niet... doelde van uitgaan dat vooral vrouwen van een zekere leeftijd veel lezen. Ja, maar die willen toch ook wel weten wat een man denkt over hun? Of niet? <lacht> Nou, laat me even, laat even een stukje weten, horen dan. Eindelijk eens weten? De, laat maar even een stukje horen. Ik, ik ben ondertussen heel druk aan het zoeken, want ik had een fijne... 139, zei je. Ja, ik. volgens mij is het rond de uh, 139... waarin je een, een gesprek aangaat vrouwen. met het rooibosvrouwtje. Ja, wil je weet Het wat prototype van, van de lezeres, stel ik mij zo voor. Nou, niet de lezer... De, de, je bedoelt de, lezer, de, de vrouw die nu lezen? Ja. <laughs> Denk je dat? Ja, tuurlijk. Dat zijn over het algemeen rooibosvrouwtjes. Ja. Als jij, jij uh, zwart-wit kunt uh, denken, okay. kan ik het ook. Oké, okay. nou, nou misschien zitten ze wel in een leuke leesclub in Weesp of Haarlem. Dat bedoel ik. Ze, en dan, aan, dan kunnen ze gaan ze het, kiezen het meisje voor, met de mooiste heupen. Ja, dan kunnen ze kiezen voor de Fransen. Nou, laat maar een stukje. <lacht> ja, volgens mij kan je op 139 beginnen. had ik het rooibosvrouwtje kunnen vertellen. Ja. Maar goed, ja, ik dacht ook. Van, nou, ik dacht, uh, mijn mannen krijgen het zo vaak voor de kiezer. We kunnen ook wel eens wat over vrouwen zeggen. Maar. Um, en mannen zeggen nooit veel over vrouwen. Maar wat wil je hebben? Had ik het hooi. Moet ik hier beginnen? Ja, begin maar. Lang. Had ik het vrouwtje kunnen vertellen. om haar eens flink op stank te jagen. Te laten merken hoe mannen, als ze met mannen zijn. over vrouwen praten van haar leeftijd. Maar dat liet ik uit mijn hoofd. Zo'n smerig verhaal vertel je sowieso niet aan een vrouw. Ik kan daar ook wel misschien vertellen wat het weer een vieze verhaal is. Ja, joh. Liever zweeg ik een tijdje om me te beheersen. om mijn ergens te temperen over dat gemenige mouw van haar. Zelf had ze nergens last van. Ze zat me aan te staren als een spinnende poes... zoals een vrouw kan kijken als hij even daarvoor het vuur aan de schenen heeft gelegd. Ze blies weer in dat gigantische glas thee dat voor haar stond. En intussen leek het wel of ik met dat geblaas van haar... niet alleen de thee, maar ikzelf ook een beetje afkoelde. Ze werkte een stuk appeltaart naar binnen. Een toefje slagroom kwam op haar kind terecht... Oh, nu weet ik al waarom ik het moet voorlezen. Ik hoefde haar nergens op te wijzen. Ze had het zelf meteen door. Alleen er zat geen servetje bij het gebak. Dus moest ze snel naar de bar om te vragen... of ze iets had voor die kledderboel op haar kin. De service hier was zwaar onder de maat. De bediening was om te killen. Sorry, we're open. Ik kende deze tent al sinds mijn studententijd. Maar waarom sprak ik er de keren dat ik in de hoofdstad was nog steeds af? Die slagroom kon ze best hebben, dacht ik toen ze even van tafel wegliep voor een servetje. De fijne lijden waren weliswaar verdwenen. Van taille tot bovenbenen was het één geheel geworden, één bonk. En dan had ze nog geluk. Ik kende genoeg vrouwen, veel jonger dan zij... die ooit het figuur hadden van een mooie, ranke vrucht. Maar als je ze nu op het strand zag zitten... was het net een verwelkte granaatappel... die te lang in de fruitschaal had gelegen. Aan alle, klanten, aan alle kanten klotste het slappe vlees... over de randen van hun badkleding... Om haar middel droes losjes een heel brede riem... van een stug donkerrood leer gegraveerd of gebrand, daar wil ik vanaf wezen. Maar wel met allerlei onbetekende krullen en tilantijnen... en met een enorme zilverkleurige gesp in de vorm van een vis. In een pulsaankoop, ooit net iets te, lang, te, te snel aangeschaft... op een stedentripje misschien, op een plein in Florence... waar pikzwarte negers, vers uit het vliegtuig geduwde koopgeile vrouwen... lopen te belazeren met tassen van netmerken. Of gekocht op een zogenaamde hippiemarkt op Ibiza. Op het eiland kwam ze nog steeds graag. Ze had er een goede vriendin zitten... die haar huid van s ochtends vroeg tot s'avonds laat... genadeloos liet looien door de zon, door het zout van de zee. Een lijf dat je liever ook niet meer wilde tegenkomen op het strand. Maar wel een lijf met een bungalow en een terras, pal aan het water. Daar was het vrouwtje altijd welkom. Zelfs ik kon haar aanbellen als het moest. Het was maar een tip, een hint, bedoelde ze. Ja. Ja. Ja, dat gaat nog even ja, verder. Doe nog even dat kleine stukje waarin ik zelf ook niet Maar goed, die riem, die riem die hing natuurlijk zo losjes en nonchalant om haar middel... ik wist het zeker, om in ieder geval de suggestie te wekken... dat er nog wel degelijk heupen aan dit... door de jaren medogeloos afgevlakte lijf zaten. Bedoelde de Engelsen dit met de ravage of time. Ik kon er maar beter mijn mond overhouden. Want als je, als je het goed bekeek, deden mannen eigenlijk hetzelfde. Die gingen vanaf een bepaalde leeftijd rondlopen met hun blouse uit de broek in de veronderstelling dat ze daarmee hun pens konden camoufleren. Het rooibofvrouwtje ging weer zitten. Ze had op en neer naar de bar blijkbaar nagedacht... hoe ze het gesprek weer op gang kon brengen. Nadat ze een slok thee had genomen, vroeg ze ineens... als je mocht kiezen, hoe jong zou je dan voor één keer willen zijn? Ik bedoel, wat zou je dan willen doen? En wat zou je nog eens heel graag mee willen maken? <lacht> wat vind je er zelf van, nu je het zo voorlijst <lacht> dat? Nou... Ja, ik denk er ook nog steeds zo over. Dus um, ik sta achter mijn woorden. Kijk, als ik... Een als ik, als gevoel ik... voor detail kan je niet ontzettend. Nee, maar als ik nou echt... Kijk, um, ik had het misschien nog iets, nog iets plastischer... Maar, of, of iets mooier kunnen opschrijven. Maar als ik echt in mijn eigen mind kijk... Mm -hmm. en even zit op de fiets en ik, en ik zie, ik zie zo'n vrouw... dan gaan dat soort gedachten door me heen. Ja, dus, en dat is niet uit dit den of weet ik wat, maar... Eigenlijk um, ben ik natuurlijk vreselijk kan projecteren. Want het gaat natuurlijk ook over mezelf. Van, uh, ja, het gaat het over is, het de eindigheid is, en, ja. en de nadigheid die het met zich meebrengt uh, uh, dat je ouder wordt. Ja, ja over, zeg ik heel lelijk geformuleerd. Ja, over uh, uh, zeg maar een gevecht dat je altijd verliest. Het gevecht tegen, tegen, tegen, tegen ouderdom, tegen verval, tegen. Bedoel, ik, kan, ik, kan, ik kan drie weken. Ik kan drie, die drie dagen per week naar de sportschool gaan. Maar. Of het, of het helpt. Ik zeg ook wel eens: het zijn, kan er net zo goed drie stappen. Uh, verder naar de dood zijn. Of zo, mm. toch? Elke week. Ik bedoel, het is, is. Ja, dat zijn dingen die ik vroeger helemaal niet deed. Vroeger leefde je gewoon. En als die man dan mag antwoorden: hè, van wat zou je dan een keer. Vroeger wel... leefde je gewoon. Ja. Zoals jouw ouders? Nou, mijn ouders hebben een ander leven gehad. Die zijn van een generatie. Die eigenlijk volgens mij heel weinig geleefd hebben. Die hebben zich alleen maar opgeofferd. Die, hebben, die moesten na de oorlog, zeg maar, hard om uh, sowieso uh, aan iets te komen waar wij, waar wij allemaal nergens een gebrek aan hebben. Mm -hmm. En um, hoe heet het? Um, ze hebben voor hun kinderen geleefd. En als ik zie wat ik nu al aan kleren draag... of hoe vaak ik nog of weet ik wat... Zie ik zou ik mijn ouders allemaal niet doen. Mm. Wat heeft het eigenlijk bij je veroorzaakt? Zeker als je die twee ego-documenten naast elkaar legt. Hè? Ja. Dus jouw beschrijving van je verslaving aan de kook... Ja. hoe je daarvan afgekomen bent. En uh, dit boek. Uh, de zoektocht naar mm. de liefde die je dacht gevonden te hebben... en dat het dan toch weer misging voor de zoveelste keer... Ja, nou dit boek heb ik wel eens. Uh, en vooral de laatste weken wel eens gewoon de hoek ingesmeten Dat ik dacht van ik wil geen oud leven van een nieuw leven. Dat, dat veroorzaakt bij mee? mij. Dat, ja, dat als ik denk van ja, god. Ik zit nu ook met jou te praten erover. maar dan... En ik praat er nu ook over met het meisje met de mooiste heupen. Met wie je een goede vriendschappelijke ja. band hebt, ontwikkeld. En dan, denk, dan zeg ik wel eens uh, tegen. Uh, Hanna. We moeten, een, we moeten een nieuw leven, we moeten geen oud leven. Dit, uh, dit moeten we afsluiten. Dit, uh, en dat, dat heeft ja, het schrijven hierover, en ook over mijn ouders... heeft dat wel een beetje naar boven gebracht. Zo van, al, ja, al die, het boek gaat ook over de last van herinneringen. dat Kijk, vroeger had je geen herinneringen, want je was, je was er gewoon. Ja. Uh, en nu herinner je je aan hoe leuk en hoe mooi het was... Hè? Um, vroeg iemand van HP De Tijd, vroeg, uh, wat is uw, uh, bent u ooit gelukkig geweest of zo? Wat is uw omschrijving van geluk? En, en geluk is voor mij nu een herinnering, is niet meer uh, een beleving, zeg maar. Hm. Maar dat je dat geluk herinnert, is tevens ook heel wrang en zuur. Want dat betekent eigenlijk dat je je ook meteen herinnert dat het zo niet meer is. Dus... Daar gaat het ook een beetje om. dat heb ik, bedoel, ik dan. wel. Uh, dit boek ligt daar. Je hebt een goed contact hmm. uh, met dat meisje met de mooiste heupen. Maar... Nou, dat heb ik altijd om je te zeggen, ja, dat, maar, dat heb ik altijd met al mijn exen. Nou, oh. dus um, dat is dan weer, die vinden het waarschijnlijk vind prettiger. om. denk aan de wand. Uh, nee, nee, die nemen het misschien prettiger om bevriend met mij te zijn dan een verhouding met uh, mij te hebben. Ja. Goed, een paar vragen van luisteraars. Wat mist Ad Franse van de kleine dichter nu deze dood is? Wat, wat ik van hem mis? Ja, vraagt Sander Marus. De, de dichter, eh, de, mijn... Um, zijn lach. Hij kon heel mooi lachen. Ja? Ja. En grinniken. Terwijl je geen moeite hebt gedaan toen hij zei... we maken een einde aan de vriendschap om die lach nog eens te horen. Heb je moeite gedaan om... Uh... Um... Nee, ik dacht, uh, ik dacht op dat moment, uh, stik maar. En, en later <kuggen> um, heb ik nog eens om hem heen geïn, geïnformeerd... of hij nog wel eens dacht aan onze vriendschap. En uh, daaruit bleek dat hij, dat, dat hij daar echt een punt aan Achterhoud, achter had gezet. Hm. En wat ik wel eens vermoedde is dat hij... Um, Misschien dan was hij wel een therapie en had de uh, therapeut gezegd... luister, als jij, als jij een nieuw leven wil leiden... als jij af wil van de, van de kwelling dat je er elke keer maar dood wil... moet je misschien ook af van je, van je herinneringen, van je, van je verleden. En uh, zoek dan geen contact meer, op met, zoek geen contact meer met mensen... Die, uh, aan wie je uh, hm. een jeugdherinnering hebt of zo. Over herinneringen ja. gesproken. Nog een vraag van Herman Spinhof. Uh, kapotte stad, Heerlen. Een brachin-siedlung, zoals in Noord-Rijn-Westfalen gezegd wordt... van de verlaten industrieterreinen. Mm. In Essen was dat verheven tot culturele hoofdstad van Europa... afgelopen jaar, 2011. Mm. In deze zin heeft Heerlen parkstad nog een kans, toch? <tie> Alleen al dat je dat parkstad noemt, heb ik al eens een keer... Uh, gezegd hoe goed belacht. Ja. Laat die stad gewoon heerlijk heten en niet Parkstad. Want parkstad, hoezo Kan je daar goed parkeren of zo, denk ik dan? Um, maar um, nee, ik, ik denk dat hele daar geen kans toe heeft. Uh, want um, um, er, zou, er, zou, er, zou, er zouden meer initiatieven voor moeten zijn bij, me, bij de mensen. Het gaat ook om de mensen die daar wonen. Die hebben daar helemaal geen zin in. Die zijn een beetje secundair. Die zeggen, laat ons... Van, uh, het is wel fijn dat alles kapot is. Heb ik het idee... Ik ben er, Ga je er nu ik nog wel eens naartoe? Want nou, je nu, ouders nu, zijn mijn, gestorven, dat nou, beschrijf mijn, je ook in het boek. Nou, mijn moeder leeft nog in het boek, maar die is een half jaar geleden overleden. En die zat daar in een tehuis. Um, uiteindelijk in een heel uh, mooi te, een, een goed tehuis. Met, uh, met, met, met goede verzorging. In dit boek zit ze nog in een container, zeg maar. Um, ja, wat, wat ook verschrikkelijk is, vind ik. Wat, als je, als, je, als, je, als je niet meer voor je ouders kan zorgen. Mm -hmm. Je Maar een lot moet overlaten in zo'n barak. Maar um, sindsdien, sinds zij dood is, kom ik er nauwelijks. Maar ja, ik ben daar dus nog een. Ik, heb dat, ik ben daar teruggegaan. Dat is mijn eigen fout. En ik heb daar negen maanden gezeten. En wat mij elke keer verbazen is. Oh, dat, ja, als ze nou culturele hoofdstad willen worden, dan denk ik van nou. Wat mij verbaasde is dat ik elke keer mensen tegenkwam... die waren, die waren altijd bezig met iets. Die hadden plannen. Mm -hmm. Die gaat dit doen en dit en dit en dit. En nooit werden die plannen uitgevoerd. Want dan was het ongeveer een carnaval. En dan werd, werd daar alle focus op ja, gelegd. Ja, tuurlijk. Dan ging het om het schrijven van een carnavalsliedje... Of, uh, of, of het versieren van de praalwagen. Nou, en als dat weer voorbij was... dan begonnen ze weer met... ja, ik heb plannen, zus en zo. En dan was het weer carnaval. Dat ging... Dus ja, dat... dat, dat uh... Dat beetje, dat, uh, dat layback back. zo. Dat is misschien ook wel mooi hoor, voor de provincie. Ik weet niet. Een vraag die bij mij, ik zit jou een beetje wazig aan te kijken... omdat de vraag die bij mij de hele tijd blijft hangen... en, en die het boek ook heel erg oproept... is de man die kinderloos achterblijft. Mm -hmm. hè? Terwijl uh, wij vrouwen toch altijd enigszins jaloers kijken... naar dat mannenlichaam dat ten alle tijden... tot en met zijn tachtigste, negentigste... nog kinderen kan, kan, uh, kan verwerken. Um, wat is dat toch? Ik bedoel, denk je dat je leven zinvoller zou zijn... als daar nu een kleine Ad rond zou lopen? Of een kleine Ada? <laughs> um, nee, zo, zo, zo zie ik het. Nou ja, ik zie het eigenlijk misschien nog iets... Existentiëler? Ehm um... Nou ja, misschien ben ik wel een beetje jaloers op mijn vrienden, die wel, die zijn weliswaar gescheiden ook weer. Maar die hebben dan wel kinderen. En dan... Maar wat hebben ze dan in nou, dan, essentie? Die kinderen zijn, die zijn al wat ouder. En nou, als zij bijvoorbeeld, kijk, um, als, als ik moet. Als ik s'avonds als ik ergens naartoe wil, dan, dan moet ik dat verzinnen met een vriend of een vriendin. Dan moet ik me bellen. Dus je, mannen zijn nou ook heel slecht in he? mm hun -hmm. sociaal leven op gang mm -hmm. houden. Maar lukt nog aardig. Maar um, bij vrienden zie ik, uh, nou, die bellen hun zoon. Of uh, die zeggen, kom je eten? Of uh, ga je mee tennissen? Of uh, zullen we op wintersport gaan? Uh, ik denk dat het leven heel leuk is met... Met, met opgroeiende kinderen of, en ook met kleine kinderen. En nou, dan gaat iets... het dus vooral om de angst voor de eenzaamheid ja. of het alleen sterven. Ja, ja nou ja, eigenlijk, eigenlijk komt het daar wel op neer. Op, op ja, het, het, het verlaten, denk ik. Ja. ja, ik vind het zo treurig klinken, maar het is gewoon zo. Maar denk aan je moeder, die stierf. Ik bedoel, van hoeveel belang was het dat. Haar drie zonen, waaronder jij daarbij waren. Ik bedoel, maakt dat in essentie dan echt heel veel uit? Dat ja, dat denk ik wel. Nageslacht. Voor haar, is. Voor haar zeker. Hm. Ja. Nee, dat weet maar ik dus niet. Maar dus ook voor jou? Ja. Nou ja, ze heeft de pech dat, ze, dat alle drie haar zonen geen kinderen Geen kinderen hebben, dus. Dat was ook tot het laatst haar klacht. Maar, Wat ook wel weer te denken geeft. Ja. Toch? Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ja. Ja. Is dat een volgend boek, oh, dat weet ik. Straks uitdreigend. Nee, nee. Nee? Nee, maar mijn volgend boek gaat wel over mijn vader. Dat weet ik zeker. Goed. Dus... We kijken daarna uit. De Tegel is volkomen oh, ja. blanco. Nou, ik dacht... Ik, ik kwam bij uh, Duska Meising dan die, die zin tegen... Over de liefde? Wat leven we al lang? Leven... Maar je moet niet zeggen wat leven we al lang... maar wat leven we al veel? En ik wou dan dan maar opzetten wat leef ik al veel... Wat leef ik al veel? Ja. Die is mooi. Ja. ja. En misschien nog iets meer gaan leven en iets minder schrijven erover. Uh, vind jij het lastig, ego-documenten? Um... Nee, ik vind het niet lastig. Uh. Ik vind het wel spannend. Ja. Je probeert, je probeert ook mensen aan te spreken eigenlijk, toch? Het is een soort brief. Eigenlijk wel. Nou, dat of, heb of je wel. Hele, gedaan, of, een hele lange contactadvertentie, kan ook nog. Ja, precies. Nou, dat heb je afgelopen weekend in het Parol wel gedaan, dacht ik zo. Oh jee, ja. Hele zielige foto's. Man in zijn eentje in een. Een patatzaar. Een patatzaai. Dankjewel, Adans. Jij ook bedankt voor jou. Uh, het, het meisje met de mooiste heupen. Uitgaan van de bezige Bij. Op deze zender zo dadelijk twee dingen, zoals u gewend bent. Uh, morgen gaan de CAO-onderhandelingen met de schoonmakers verder. Dus daarover een gesprek. En uh, Margreet Rijntjes presenteert vandaag. Veel plezier. Oh ja, en uh, Cultura moet ik naar verwijzen. Natuurlijk om acht uur. Benali boekt met Duska Meising. En om half negen een gesprek in Knetterende Letteren met Duska Meising. Dank meneer Fransen. Dit was aflevering 2420. Morgen ontvangen wij actrice Mariam Hassouni. Tot dan, Radio 1. Tof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1.